Met het NOS-journaal. Er van de die IKEA in zon bij Eindhoven ontruimd na een explosie in een prullenbak op het terrein. De prullenbak ontplofte rond half acht. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt wat er bij IKEA in zon is ontploft en of er meer explosief materiaal op het terrein ligt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Aan het eind van de middag is ook een IKEA-vestiging in Gent ontruimd na een ontploffing. In Gent zou in de winkel een wekker zijn ontploft die iemand daar had achtergelaten. Staatssecretaris Bleker schiet Nederlandse komkommertelers te hulp die de dupe zijn van de EHEC-crisis in Duitsland. Hij stelt 10 miljoen euro beschikbaar en de tuinbouwsector legt ook 10 miljoen euro bij. Door de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland is de export van komkommers naar dat land helemaal stilgevallen. De Duitse regering is bang dat het aantal besmettingen nog verder oploopt. In Duitsland zijn 14 mensen overleden na het eten van rauwe groenten. Rusland heeft vanwege de bacterie de import van groenten uit Spanje en Duitsland verboden. De bacterie is vermoedelijk verspreid via Spaanse komkommers. Als zaken niet snel veranderen wordt het importverbod uitgebreid naar alle landen van de EU. PVDA Marco Florijn wordt in Rotterdam wethouder van sociale zaken. Florijn is 33 jaar en nu nog wethouder in Leeuwarden. Hij volgt Dominique Schrijer op die onlangs opstapte. Hij wilde de voorgestelde bezuinigingen van het college niet voor zijn rekening nemen. Radko Mladic gaat in beroep tegen het besluit om hem over te dragen aan het Joegoslavië tribunaal in Den Haag. De afhandeling van het hoge beroep lijkt niet meer dan een formaliteit. De Servische regering zei eerder vandaag dat Mladic binnen enkele dagen naar Nederland wordt overgebracht. De voormalige Bosnië-Servische generaal wordt onder meer verdacht van volkenmoord in de moslimenklaver Srebrenica tijdens de oorlog in Bosnië. Het weer, enkele regen en onweersbuien, vooral in de westelijke provincies. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, later opklaring in het westen en zon. In het oosten blijft het nog lang bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. I know the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 ZFM ZFM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 www.zandvoort.nl Zie FM Jou, pop jij pop ik? Iedereen pop, want die piet is zo dik. Prima, ah, ja. Oh, op deze platje ken ik de hele nacht weer dansen. De zorgen in je pop zijn boven nog grauw, dus je body turret los. Overal wauw, je doet wel braaf, maar je hoopt op je stout. Want schoenen is zilver en bonen in goud. Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door, als joker Ono's noos rauw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nauw. Tot je zoveel sui per zou het de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus Als je rode briesen maakt, dan stroken nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleurs aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt nog gauw. Overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showt met een pose zo rauw. Voel de flow nou of sta hopeloos in de kou. Dans maar. Dit is nu die lekkere dansvlaat Chance maar Ook oh als je zeker helemaal geen dansvlaat Chance maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansvlaat Chance maar en Oh, oh Dan de poortje ken ik de hele 2000. Battle rappers of this track, the gassen gaan zingen. Draai die paard in de snow, en de beelden gaan swingen. Dans, roo, for chance, fool, is het het mooie medium. En vroeger doe iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, roo door doordacht. Hoge AD was of die gevlochten van dag. Veel minder erkend wie, was hip op de shit. GP in, was militant, en RB swing be. was the ding now? dat was the ding dingy. You hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Hillen op Paris, of dansen op King Bee. No, maar vergif ik, in. BBD. kicks snare, high head, vond ik het vrij vet. Arab B and Ra, tough tot hijack. Raw, bass, Run, D See, and guy, man, and ultra Yo, die tijd was hype, hè Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat. Chance maar Ook als je zeker helemaal geen kansmaat. Chance, chance maar, en dans maar Want dit is nu die lekkere dansvlaat Chance maar, en au Op deze partje ken ik de hele nachtredaar See ya, lamb. Want dit is mijn dansplaats Speel je je Tekken D Of check je Dragon Ball Z En dik je hem openbaar Of zeg je het lekker niet Over de eeslijks een tikkie En gasten doen lekker Jiggy, lekker chickies Die chillen met billen Weer heftig riggies Onderdeel van de E. Als guacamole, avocado De tequila die ik wil Is Don Julio, reposado. Heb je hem niet? Oké, chill, homa, Doe niet zo slow, ja Ik neem corona En je moet wel van hout zijn Voordat je weer stopt Want dit blijft langer hangen Dan de wallen van Kok. Dans maar Dit is die lekkere dansplaats Chance maar Ook als je zeker helemaal Geen Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danspaard. Chans maar en alau. Oh, oh. Deze potje kenne ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere danspaard. Chans maar. Al oh, kan je zeker helemaal geen dans maar. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danspaard. Chans maar en alau. Oh, oh. Deze potje kenne ik de hele nacht weer back in the nation Then you can send this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 Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst, niet de glimlach op je aller slechtste grap. Ze is geen hittere dat van de steinstek klinkt, niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen bloemetijd in de niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken. Hand. De eind van al mijn wachten, neem meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 Carrying on